Een hele lange dag. Kunt u het voorstellen? Voor wie is het een hele lange dag? Voor Jezhua. Wanneer begon de 14e Nissan? Die begint de vooravond al om 6 uur. Maar we hebben het over een hele lange dag. Dus we gaan niet over praten hoe die in Gethsemane is gekomen en al die dingen meer. Want daar is natuurlijk al een hele ervaring. Als je die erbij gaat tellen, wordt het nog veel langer. Dus hij houdt alleen maar op het dagdeel. Om u even weer herinnering te roepen met bekende plaatje. Ik denk dat u intussen wel uit uw hoofd kent. Hè? En als u het nog niet weet, je kunt hem zo downloaden van internet. Hè? Moet je hem gewoon printen, moet je erop gaan studeren. Dan moet je zelf de verhalen gaan vertellen die je nu al weet uit de feesten van de Heer. Maar vandaag praten we alleen maar over de veertiende Nissan. En dit is het nachtgedeelte, is dan al voorbij. We praten over het daggedeelte. Maar hier was eigenlijk het paas het avondmaal met de voetwassing dat hopen wij dus ook te doen op de 14e Nissan, de vooravond snap u? op het einde van de 13e Nissan ik hoop dat je er allemaal aanwezig bent dat je zal zien hoe heerlijk het is om te zeggen ik ga mijn broer, mijn zus dienen door hem zijn voeten te wassen en als er maar iets zou mogen zijn dan gaan we het zeggen om vrede te sluiten amen En waar, het zijn dingen die je doen moet gewoon dingen die je doen moet maar we gaan praten over deze dag hoe lang de Heer aan het kruis gehangen heeft... welke dag erna kwam... daar komt er nog een keertje een dag tussendoor. We krijgen dan pas de echte Sabbat. En over deze dag hebben we twee weken geleden gesproken met elkaar. Dus we gaan een start maken over de 14e Nissan. Een hele lange dag. En we gaan starten in Markers 15 vers 1. En ik heb hem maar achter gezet... we praten over tussen zes uur morgens... dat is de opgang van de zon... tot acht uur morgens. Wat gaat er gebeuren in die tijd? En ik pak er maar een paar bij... Want ik had al gezien, ik had zoveel teksten achter elkaar. Ik denk wel dat je er twee uur makkelijk over door kan praten als je alles erbij wil halen. Eén ding is duidelijk, morgens om zes uur, ter stond, desmorgens vroeg, stelden de overpriesters met de oudste en de schriftgeleerden, de gehele raad, dus wat willen ze zeggen, het hele leiderschap van Israël, weet u nog hoe groot de hele raad was? 70 man zit er altijd in, hè? Maar hij wordt samengesteld door de overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden. Dus de hele raad had een besluit vastgesteld en zij boeide Jezus, ze leidden hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Door wie is Jezus overgeleverd? Door de hele raad, het hele sanheid erin. Alles wat daarmee te maken had, het gaat gewoon om de leiders van Israël. Ook al zijn ze er niet allemaal aanwezig, want nu we in de geschiedenis verder zijn, kunnen we ook in de Messiaanse literatuur lezen, dat er veel farizeeërs niet aanwezig waren. Daarom heeft die raad gezegd, we gaan heel vlug de raad bij elkaar roepen. Ze hebben een oordeel uitgesproken en ze hebben hem aan Pilatus overgeleven om hem te doden. En in Israël mocht je geen doodstraf uitdelen, zonder dat er nog een keer een nacht overheen gegaan was. Maar ze wisten natuurlijk, dadelijk gaat de, de een, ongezuurde brood de Sabbat komen. En ze wilden dat eventjes handje handje onder elkaar regelen. Dus morgens om zes uur een oordeel uitspreken, en in de handen van Pilatus geven. Want ze wisten, dan kan hij om negen uur nog gedood worden. Want als je dat verder op de dag gaat doen, dan zegt Pilatus ook, nou ik sluit hem wel eventjes op. Het gevaar wat er dan in zit als ze Yeshua opsluiten... en hem over de feestdagen heen willen tillen... als dat het volk te horen zou gekregen hebben... dan hadden ze nog wel eens een keer een opstand kunnen uitlokken. Dus ze hadden heel goed nagedacht... die overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden, laten we hem nu pakken... en gelijk naar Pilatus brengen. Ze boeiden hem, ze leiden hem weg en leveren hem over aan Pilatus... Toen hadden zij al lang hun oordeel uitgesproken. Deze man moet dood. Amen? Het is geen makkelijke uh, zaak. Maar als we gaan zien hoe dat ook nog eens afspeelt in de feesttijden van de Heer. Pilatus ondervroeg Yeshua: Zijt gij de koning der Joden? Yeshua antwoordde en hm, Zeg het. Hoeveel dingen gaat Yeshua nog meer tegen hem zeggen? Dit is het laatste woord wat hij gesproken heeft. Hij gaat helemaal niks meer zeggen. Maar deze heiden, die heeft gewoon gezegd wie hij is. Begrijpt je? Zijt gij de koning der joden? En Jeshua zegt, nou, u zegt het. Hoe komt nou zo'n heiden op het idee dat hij de koning der joden is? Dat heeft hij er ook van horen zeggen. En hij wordt aangebracht door alle leiders van Israël. Ze zijn zo gebeten op Yeshua. Ja, en ze weten waar ze het over hebben. Het is goed om over na te denken. Zijt gij de koning der Joden? En Yeshua zegt, gij zegt het. Is hij voor ons de koning van de Joden? En niet alleen van de Joden, maar van? De hele wereld. Of de wereld het nou geloven wil of niet, maakt helemaal niks uit. Hij is de koning van de hele wereld. Hij gaat eigenlijk met zijn bloed voor de hele wereld betalen. Dat offer van Yeshua was al bedacht door de vader, nog voordat hij hemel en aarde schiep. Om de mogelijkheid van de val van de mensen vrij te kopen. En daar moest bloed voor vloeien. Dus Yeshua heeft de hele wereld vrijgekocht. Of de wereld nog staat te dansen en te springen en zeggen we geloven toch niet in God. Nou ze kunnen alleen maar dansen en springen omdat God er is. En ze nog lucht geeft om te ademen. Want hij geeft zijn zuurstof aan goddelozen en aan rechtvaardigen. Hij laat voor goddelozen en rechtvaardigen de zon opgaan. Snap het? Hij laat ook voor de goddelozen de gelegenheid om bommen af te schieten. Maar ze zijn wel verantwoordelijk. Zelfs Hitler kreeg de mogelijkheid om zes miljoen joden uit te roeien. De overpriesters brachten vele beschuldigingen tegen hem in. Wie? De overpriesters brachten beschuldigingen in. En Pilatus vroeg aan Yeshua wederom, geef gij niets ten antwoord. Want hij staat daar met Pilatus naast hem. En die overpriesters die geven allemaal dingen, beschuldigen ze ervan. Het waren natuurlijk allemaal valse getuigenissen, want ze hadden geen getuigen. Er was helemaal geen getuigen. Ja, ze zochten getuigen om valse dingen te zeggen, staat er in de Bijbel. Alleen ik kan al die teksten niet voor u oproepen, maar zo gingen ze met hem om. Ze konden dus niets van hem zeggen, want hij was gegaan rondgaande en goeddoende, genezende alle ziel die tot hem kwamen. Schitterend, en hij was zonder zonde. Dankjewel, zuster. Weet je wat er zo mooi is als Yeshua zonder zonden is? Daarom was hij ook rechtvaardig. Hij is de enige rechtvaardige op deze aardige leeftijd. Als er één goede rabbijn is, dan is het Yeshua. Echt waar. Hij is het vlees geworden Torah. geworden woord van God. Hij heeft geen zonde gedaan. Hij overtrad ook geen Torah-gebod. Snap je het? Tot dan de christenheid kan zeggen, ja wij geloven in Yeshua. Maar wij gooien de feesten van de Heer wel overboord. Snap je? De hele Torah staat vol. Er zijn instructies in hoe je met je broer of met je zus moet omgaan. En met je vader en met je moeder. Als je dan inderdaad hoort van ons zus, je heeft ze de Bijbel gelezen over Tamar. En die wordt verkracht door een stiefroer van de. En tot David in, dat, in zijn eigen koningshuis geen gezag uitoefent. Die is alleen maar boos. En die vrouw die wordt afgezonderd van de wereld. Omdat ze verkracht is geweest door de stiefmoeder. Uiteindelijk gaat Absalom hem vermoorden. Maar dat is niks voor die zus. En ik ben blij tot ons dat ons zusjes het zegt. Want de meeste mensen houden de bakkers. Ze gaan dan met die schande gaan ze door het hele leven heen. En ze hebben eigenlijk geen leven. Geldt voor ons hetzelfde. Wij weten ook van elkaar zo'n beetje wie de pijn heeft en waar de pijn zit, alleen maar omdat we praten. En je moet erover spreken, laat dat aan het getuigenis van onze zus gekoppeld zijn. Je moet spreken opdat je het kan delen en het voor de Heer kan brengen. En dan moet je een goed leven gaan leiden. Amen? Laat dat voor steun zijn voor ons zusje. Doch Yeshua gaf hem niets meer ten antwoord, zodat Pilatus zich begint te verwonderen. Hij denkt, al die vrome mannen van de joden, want die hadden hoeden op, dat weet je niet weten. Die hadden tuniek aan, dat weet je niet weten. Zulke kwasten tot op de grond, daar heb ik, maar kleintjes. Ja? Als die mannen liepen, dan sliepen die kwasten gesleept over de grond. Zo vroom waren ze. En die komen Yeshua beschuldigen, met valse beschuldigingen. Echt waar, het is een, het is een zoosje daar zo. Marcus 15, vers 6. Bij elk feest liet hij hun een gevangenen los. We hebben we het over Pilatus. Dus ze wisten in Israël, als er een feest was, laat die gevangenen los. Voor wie zij dit vroegen. Nu was er iemand genaamd Barabbas. In Marcus kan je het niet zo goed lezen, maar in Matthäus wel. Het blijkt dat die Barabbas ook Yeshua heet. Kun je het voorstellen? Wat betekent Yeshua ook alweer? Ja, werkt het. En hij is Bar, zoon van Abba. Abbas. Dus er staat daar een man, die heet eigenlijk Yeshua, zoon van Abba. Vaders zoon. Kun je het voorstellen? En dat was een rebelse jongen, want die had er behoorlijk opstanden met elkaar lopen hè? En die waren opgepakt, een heel zootje van die mannen. Maar hij was er een geweest die tijdens die ruil iemand vermoord had. Ik kan best begrijpen als je een beetje opstandig bent dat je iemand kan doden. Maar het is niet goed. Maar die man die zit daar en hij heet Yeshua BaAbbas. Yeshua, zoon van vaders. Het is wel typisch, hè? vind je het ook niet? Nou, die was gevangen gezet met de oproermakers. Waar die mee aan het rommel is geweest. Die in het oproer een moord begaan had. Dus het gaat over BaAbbas, Gevangen gezet met oproermakers, kom die in het oproer een moord begaan had. Dus de bar Abbas had een moord begaan. Daarom moest hij ook gedood worden. De schare kwam naar voren en begon te eisen dat hij hun deed zoals hij gewoon was. Dus de schare eist dat hij vrijlaat zoals hij het gewoon was. Zij kwamen eisen dat die bar Abbas vrijgelaten zou worden. Want ik denk dat het, ondanks het feit dat hij een opstandeling was, dat hij wel tegen iemand opstond. Misschien wel tegen het Romeinse verzet. Misschien zijn het wel zeloten die met elkaar... He, Petrus was ook een zeloot en was ook geen rustig mannetje. Die wist echt wel wat de driftig was. He, die had de heilige geest nog niet helemaal 100% ontvangen, dus die was nog goed driftig. Maar later wordt die geest drifter, dus dat scheelt ook al een stuk. Lieve mensen, begrijpt u dat Bar Abos eigenlijk misschien helemaal niet zo'n negatieve figuur is in Israël? Hij is opgepakt vanwege een opstootje. Opstandelingen. En hij doodt iemand en dat is niet goed. Maar die massa mensen die was wel gekomen om te eisen dat Pilatus op die feestdag iemand vrij zou laten. Pilatus antwoordt en zei tot hen, wilt gij dat ik de koning der Joden loslaat? Eén ding is duidelijk, ze hebben niet gevraagd om Yeshua los te laten. Ze willen wel een Yeshua loslaten, maar dat is Barabbas. Maar onze Yeshua die ook de zoon van de vader is, die zoeken ze niet. Leuk is dat, is dat ze bij elkaar staat. Hoe krijg je het in een... Die Marcus is een hele slimme schrijver. Ze die van de joden, maar... Juist. Ze hadden die koning van de joden, hadden ze moeten loslaten. Maar dat kon ook weer niet, want onze vader heeft het allemaal overzien... dat dit gebeuren moest. Daarom heeft Yeshua zijn mond gehouden. Hij heeft ook niks meer gezegd. Wilt gij dat ik u, de koning der joden, loslaat? Want hij bemerkte dat die overpriesters hem uit nijd hadden overgeleverd. Als zo mensen eenmaal over je denken, lieve mensen, laat je nooit in een depressie brengen door wat mensen in nijd tot je zeggen. Eigenlijk moet je halleluja prijs de Heer gaan roepen, als ze in nijd verkeerde dingen over je zeggen. Ze zeggen halleluja, ik word waardig geacht sma te lijden met onze Heer. Hij zegt niks, hè? Yeshua. Hij zegt helemaal niks. Doch de overpriesters zetten de scharen op dat hij hun lieve Barabbas zou loslaten. Dat was duidelijk. Zo willen de overpriesters het hebben. Ook als je in onze christelijke samenleving tot waarheid komt, en je gaat daarvan spreken in je eigen kring, heb je een probleem. Gaan ze dingen van je vertellen die je zelf nog nooit geweten hebt. Erg waar. Als je je dan nog wil gaan verdedigen, dan maak je een fout, want Yeshua zegt dus helemaal niks. Laten we hopen dat we er een les erbij nemen. Vindt u dat geen mooi plaatje hier zo? Ik heb hem uit een veel grotere plaat gehaald. Maar hier staan ze dus echt op een balstrade. Yeshua erbij met zijn doornenkroon en dat volk ervoor. En Pilatus zit over die balk te zeggen... Zullen we deze man maar vrij laten dan? En dat hele zaakje begint te joelen. Ja, ja. ja toch? Ja. Dus ik denk dat hij in het volk, die Barabbas, toch wel geliefd was want hij was een strijder voor Israël en zij waren door de Romeinen verdrukt. Alleen hij was een stap te ver gegaan, die Barabbas, hij heeft die man vermoord. Pilatus antwoordde zijde wederom, wat moet ik dan met hem, die gij koning Jodonen noemt. En ze schreeuwden wederom, kruis hem. Ze hoeven hier lang te praten, Eén ding, kruisig hem, daar komen ze voor. Ze komen ervoor, ze hebben Yeshua overgeleverd om hem te kruisigen. S'morgens morgens om zes uur was dat raad van die overpriesters en die farizeeën en die schriftgeleerden al tot dat besluit gekomen. Maar naar de wet in Israël kon dat niet. Ze hadden daar dus een nacht overheen moeten laten gaan. En dat kon niet, want dan werd het Sabbat. Dan kwam de donderdag aan. Want op donderdag zou het Sabbat zijn. Pilatus zei tot hen: Wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Nou, ze schreven des te meer kruisen. Ze willen niet in discussie. Gewoon kruisigen. Pilatus oordeelde het geraden. Een beetje een moeilijk woord, hè? Pilatus oordeelde het geraden de scharen haar zin te geven. Hij bedacht bij zichzelf dat het een goede raad bij zichzelf was. Ja? De scharen haar zin te geven. Hij liet hun daarom Barabbas los en gaf Jezus... ...na hem gegeesteld te hebben... ...over om gekruisigd te worden. Dat gebeurt allemaal... ...tussen zes uur en acht uur. Onbegrijpelijk. In zo'n korte tijd. In Lukas 23 staat er ook nog iets geschreven... ...wat daar nog tussendoor gebeurt. Want als hij met dat gesprek met Jezus... bezig is, die Pilatus... ...ontdekt hij dat hij in het gebied woont... ...van Herodes. En Jeruzalem was gesplitst... In een gedeelte wat tot Herodes behoorde, en een gedeelte tot Pilatus. Toen Pilatus begreep dat Yeshua uit het gebied van Herodes was, stond hij hem door naar Herodes, die in die dagen ook in Jeruzalem was. Want beide mannen, zowel Pilatus als Herodes, zitten normaal in hun districten. Maar ze waren vanwege de feesttijden, waren ze daar. In Jeruzalem. Toen Herodes Jezus zag, was hij zeer verheugd. Oh, dat is een Jezus natuurlijk om. Prachtig, Want hij had hem reeds geruime tijd willen zien, omdat hij van hem hoorde en hij hoopte een of ander teken door hem te zien geschieden. Hé, hey, hoeveel van ons lopen er op te tekenen? Hoeveel mensen lopen er nou op te tekenen? Je kunt zalen voltrekken als er maar tekenen zijn van bevrijding, van genezing, van noem maar op. Zelfs de discipelen zeggen tegen Jezus, die mannen lopen in uw naam te profiteren, zegt hij, en ze volgen ons niet eens. Nou, zegt hij, laat ze maar gewoon gaan, zegt hij. Ze zullen ook niet gauw kwaad van mij spreken. Dus laat ze maar gewoon gaan. Als iemand waarheid zoekt, gaat hij waarheid krijgen. En dan heeft hij geen teken meer nodig. Want wij hebben geen tekenen nodig. We hebben het woord van Yahweh, zijn Torah. En zo wandelen we gewoon. Vindt u dat niet leuk als dit in zo staat? Dus er waren in die tijd ook al mensen die op tekenen liepen. Zalen voltrekken. Hij ondervroeg hem met vele woorden, die Herodes. Maar Yeshua antwoordde hem niets. Onthoud het maar goed, als je op tekenen loopt, krijg je geen woord van God. Het is zelfs zo dat Yeshua met zijn handelwijze wonderen en tekenen doet. Maar hoe ging het met dat ongelovige Israël? En waarom sprak hij gelijkenissen? Hij zegt, opdat ze oren hebben die niet horen... en ogen hebben die dus niet zien... opdat ze niet zullen geloven en gehoorzamen en ik ze zou genezen. Dus hij liet al die wonderen en het teken zien... zodat nou juist dat spul het niet kon geloven en zich niet zou bekeren. Dus als u op tekenen loopt, gaat er dus niks gebeuren. Je moet gaan in geloof. Nou, goed om over na te denken. Lukas 23 gaat verder... En we zitten nog steeds rond een uur of acht, laten we zeggen, negen uur. Hè, tot het een beetje uitloopt. De overpriesters en de schriftgeleerden, die waren dus meegegaan met Yeshua naar Herodes toe. Dus dat hele zootje stond daar ook. Met Jezus voorop. Ja, ik noem het rustig. Een zoutje, is een heel Sanne erin. Ja, toch? Ze willen de, de rechtvaardigen vermoorden. Ze konden het niet aanzien. Al zijn wonderen en tekenen hebben ze gezien. En ze denken, die moet dood. Die moet dood, want dat kost ons de kop. Dadelijk gaat die koning worden. En ze hadden hem al naar Jeruzalem toe gehaald. Met takken en kleden op. He, Hosanna, Hosanna. Ze hadden hem al als Messias erkend. Maar niet het zandheid erin. Niet het zandheid erin. De overpriesters en de schriftgeleerden stonden hem heftig te beschuldigen. Die hebben daar echt staan springen voor Herodes. Ik denk, als ik Herodes was geweest, tot ik had ik al gezegd: verbaas, zeg hé. Nou, laten we hopen dat die Jezus nog een tekentje doet. Ik ben wel benieuwd. Hij had zich helemaal verheugd. Misschien doet hij nog wel een teken en een wonder. Maar dat was niet het hart van Herodes. Hij had wel een vrouw die op Yeshua haar oog had geslagen. Herodes met zijn krijgsmacht smade en bespotte Yeshua. Dus krijgt hij geen teken en geen wonder? Wat gaat zo'n mens doen? Ja, achter Jezus is er ook helemaal niks. Jonge, jongen, jongen, al drie jaar lid geweest van Pinksteren. Of van charismatisch. Of naar een stadio van. Uh, hoe heet al die mannen geweest? Maar ze laten zo de Heer los. Want de tekenen en de wonderen die ze eigenlijk willen, die komen dus niet. Maar er komen ook mensen naar binnen toe om de Heer te ontmoeten. En die worden ook al is het midden in Pinksteren of waar dan ook, gewoon genezen door de Heer. Amen. Wat zegt niet dat er geen wonderen gebeuren? En die mensen komen echt tot genezing. Kromme ruggen gaan recht staan. Mensen hebben een schitterend getuigenis. Maar het feit dat je rug recht gaat staan... en dat je door een wonder genezen wil, of wordt... wil niet zeggen dat je de waarheid kent. Maar het is genade van God dat iets zo werkt. Daarom hou ik van broeder Zeilstra... en al die broeders die naar het licht wat ze hebben verkondigen. Maar ik heb ze ook getoetst... of ze het woord van de Eeuwige wilden aannemen. En dan konden ze heel erg zeggen... Ah, dat is sabbat genoeg, Al die wet is allemaal weg... Dat is wonderlijk, is dat, hè? Maar goed, we houden toch van die broeders. Het zijn onze broeders in Christus. Herodes en Pilatus werden op diezelfde dag, moet je goed lezen, met elkaar bevriend, voor die tijd immers leefden zij in vijandschap met elkaar. Dus op de dag dat je Gods kind gaat pakken, worden je vijanden vrienden. Zowel Herodes als Pilatus, die mochten elkaar echt niet. Maar nou konden ze samen Yeshua pakken. En zij worden vrienden. Heb je het wel eens gelezen zo? Echt waar, sluit het maar op. Want als je dus in de strijd komt te liggen om waarheid. Echt waar. Mensen die normaal om elkaar als vijanden zijn. Die slaan de handen in één. Om die ene zoon of die dochter van God te pakken. Je krijgt alleen maar vijanden in de wereld. Als je zegt ik wil naar Gods woord gaan leven. Je beste vrienden gaan je uitlachen. Nou ja, dat doet in het begin doet dat zeer. Uiteindelijk geeft de Heer ook in de schepping dat je eelt op je ziel krijgt. En dan zeiden ze, haha, lekker hè, ik voel me toch wel lekker. Snap je het? Het is wel eens goed om eeld op je ziel te krijgen. Marcus 15 vers 16. De soldaten, ik heb het even ingekort, want ze worden te veel, riepen de hele afdeling, dat noemen ze een cohort, heel die, heel die afdeling soldaten bij elkaar, trokken Yeshua een purper kleed aan, zetten hem een kroon op, die ze van doornige gevlochten hadden. Hij wilde alleen maar een teken zien, die Herodes. En dat teken dat komt niet en dan krijgt hij hem te pakken, echt waar. Ze begonnen hem te begroeten. Wees gegroet, gij koning de joden. Dat zeggen veel mensen ook, voor mij is het over, die Jezus. Ze sloegen hem, ze bespuwden hem. En toen ze hem bespot hadden, leidden hem weg om hem te kruisigen. Want dat moest gebeuren. Ze presten een voorbijganger om zijn kruis te dragen en zekere Simon van Sirene. Wonderlijke ervaring. We gaan verder, wat gebeurt er om negen uur? Want we zijn pas drie uur verder van zonsopgang, de veroordeling bij Pilatus, de veroordeling bij Herodes. En Herodes stuurt hem weer terug naar Pilatus en dan pas gaan ze op weg om te kruisigen. En het is nog geen negen uur. Het is nog met drie uur van de dag dat ze gaande. Ze gaven hem wijn met meren gemengd. doch hij nam het niet. Ik dacht vroeger altijd. Ik dacht dat alleen wat wijn kreeg toen hij aan het kruis ging. Dat is helemaal niet waar. Ze wilden hem al wijn geven nog voordat hij gekruisigd werd. Omdat die meren die daarin zit. Dat is een olieachtig iets. is pijnstillend. Maar Yeshua heeft geen pijnstillende middelen genomen. En hij had ook nog gezegd. Ik zal geen wijn meer drinken. Totdat de dacht dat hij met de discipelen terug zou komen. En dan gaat hij wijn drinken. Dus hij slaat de wijn af. Maar ook eigenlijk zijn pijnbestrijding op dit gedien. Ze kruisigden hem. Verdeelden ze klederen door het lot te werpen. Wat ieder ervan zou krijgen van dat lot. Lieve mensen. Yeshua werd gekruisigd om negen uur. S morgens. Het was het derde uur. Het eerste uur is zes uur, het derde uur is negen uur. Toen ze hem kruisigden. Het wonderlijke is, als je in Exodus kijkt, dat is ook nog wat in Nummerie, ook nog wat in Leviticus, dan staat daar, dit is wat gij op het altaar zult bereiden, twee eenjarige lammeren, geregeld elke dag. Het ene lam zult gij in de morgen bereiden, en het andere lam zult gij in de avondschemering bereiden. Wat gebeurde er om negen uur op de Grote Verzoendag? Werd het eerste lam bereid, het morgenoffer wat geslacht moest worden. Als een lam geslacht wordt, dan wordt hij met zijn pootjes wijd aan de balk getrokken. En dan snijden ze hem open en dan gaan ze hem vullen. Zodat degene die komt offeren later ook zijn vlees mee krijgt ervan. Dus zoals Yeshua op zijn kruis gehangen werd, zo werd s morgens ook het werd geslacht. Alleen hij bungelde daar tot middags drie uur. En tegen drie uur werd het avondbam geslacht. En dat is het moment dat hij dan de geest geeft. Dus hij vervult zowel het morgen als het avondoffer. Maar we zitten nu dus met het morgenoffer. Er zijn nog veel meer teksten door uit Exode. Je moet maar verwijsteksten gaan nemen om te zien wat er op die feesttijden van de Heer allemaal plaatsvindt. Het is de grootste onzin om te zeggen dat de feesten van de Heer, de Torahfeesten, overboord gegooid zijn. Alle feesten van de Torah zijn schaduwen van hetgeen wat komen moest. Dus het moest gewoon allemaal komen. Nou, we hebben de Rosh Hashanah nog niet gehad, we hebben nog het, het, het, of de grote nog niet gehad. Dus we moeten aan die feesten gaan zien, die moeten we elk jaar herhalen, want dat doet de gemeente van de Heer. Om in die feesten te laten zien aan onze kinderen, aan onze kindskinderen zodat ze de geboden en de woorden van de Heer leren verstaan. Zodat ze hun ogen en hun hart niet laten afwijken tot afgoderij. Daarom zit hij, maar korsjes. Leuk is dat, hè? Dus die geboden van de Heer kunnen nooit weg zijn. Je moet ze alleen doen zoals het er staat. Wij heidenen, wij worden mee ingebracht in Israël. We krijgen deel aan dezelfde verbonden. En dan zeggen de christenen, ja, die wet is weg. Nou, lieve mensen, het is de grootste leugen die je kunt voorstellen. Het opschrift dat de beschuldiging tegen hem vermelden luidde: de koning der Joden. Dus vanaf het begin heeft Jezus maar één antwoord gegeven: koning der Joden, maar gij zegt het. Nou zegt hij, dan gaan we dat ook op je bordje zeggen: koning der Joden. Nou, er komt nu wat bij. Vanaf 9 uur tot 12 uur gaan we verder. Dan gaan ook de voorbijgangers gaan lastentaal spreken. Want als eenmaal het Sanhedrin dit gezegd hebt. Daar gaan ook die voorbijgangers uh, lelijke dingen zeggen. En ze schudden hun hoofd tegen hem. En ze zeggen, ha, gij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red u zelf, kom af van het kruis. Maar hij was er net mee bezig, met die tempel afbreken en opbouwen. Hij moest nog drie dagen en drie nachten het graf in, om die tempel weer op te bouwen. En wat zeggen die onwetende scharen? Ha, ha, ha, ha, hey, je zou toch... Uh, hey? En het wonderlijke is: die fariseeërs en die schriftgeleerden wisten dat Jezus had gezegd: Ik ga na drie dagen opstaan. En ook die massa, die scharen, die weet dat ook. Daarom zetten ze er later een wachtpost bij. En ze verzegelen het graf. Begrijpt u het? Daarom was hij drie dagen en drie nachten in het graf. Hadden ze ook geen zin om op vrijdag daar naartoe te gaan, want het graf is verzegeld. Je moest wel, van woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Die laatste drie. Dus hij kon alleen maar het einde van de sabbat opstaan. En als dan voor jou, komt op zondagmorgen was hij te lang opgestaan. Het is zo ontzettend simpel. Maar je moet dus Torah kennen. en de feesten om het te onderscheiden. Evenzo spotten de overpriesters. Dus het volk doet het. en nu ook de overpriesters. onder elkaar samen met de schriftgeleerden. En ze zeiden: anderen heeft hij gered. zichzelf kan hij niet redden. Hij staat dadelijk op uit het graf zodat iedere mens op de wereld gered kan worden. Laat de Messias, de koning van Israël, nu afkomen van het kruis, dat wij het zien. En geloven, ook die met hem gekruisigd waren, beschimte hem. Dus al die mensen die daar stonden te mopperen, die zoeken naar tekenen en wonderen. Heb je goed gelezen, mensen? Ze hadden het over de Christus, over de Messias, de koning van Israël. Laat die nu afkomen van dat kruis... ...want dan hadden ze hem geloofd. Gaat hij het doen? Hij gaat het niet doen. Het zal een schande zijn voor die mensen... ...die deze lastentaal spreken. We gaan verder. Toen het het zesde uur was... ...dus morgens begint het om zes uur... ...dat is het eerste uur... ...zes uur later is het twaalf uur. Dus op twaalf uur in de middag... ...was de duisternis over het hele land... ...tot aan het negende uur. Dat is drie uur. Yeshua die hangt aan het kruis... In drie uur dikke duisternis. Ik denk dat het ook onder Israël paniek wordt. Om midden op de dag dat alles zwart gaat worden. Ik denk ook voor Israël was het benauwde tijd. Midden op de dag wordt het zwart. Kijk hier zat nog een lampje achter. Maar het was er dus duisternis. God die brangt dus dikke duisternis drie uur lang. Ik denk als je daar op die Golgotha had gestaan. dat je niet meer had geweten wat gebeurt er nou toch. Je moet eens kijken, als wij zonsverduistering hebben en alle vogeltjes die gaan weg, dan zijn het toch raar te kijken. Maar dit is dikke duisternis. Op dat negende uur roept Yeshua met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Hetgeen betekent, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Het blijkt dat er in de grondtaal ook nogal iets anders uit te halen valt, broeder. Juist, ik heb gehoord dat er inderdaad die kant op andere woorden staan. Ik vind ze ook mooier, maar hij komt in wezen tot zijn bestemming. Ja, dus door te sterven en zijn adem uit te blazen, komt hij tot zijn bestemming. Want hij moest de dood sterven, en het is een beetje moeilijk dat er staat: waarom heb je me verlaten? Eel? Ja, ik begrijp het. Ja. Ik begrijp het helemaal, want zo ben ik zelf ook groot geworden. Maar er blijkt dus een uh, verschil te zijn. Ben je weer? Amen. Yeshua is rechtvaardig. Akkoord. Even niet de discussie ingaan. Ik vind het een schitterende vraag die je neerlegt. Als de Heer weet dat hij rechtvaardig is. En vader zegt, ik zal de rechtvaardiger nooit verlaten. Dus eigenlijk kun je zeggen, hij verlaat hem niet. Maar Yeshua zal wel een zielservaring maken... ...waar hij inderdaad die daad die Godverlatenheid ervaart. Maar het blijkt dus uit de Aramese taal... ...die is eerder als van onze Grieks en zo... ...dat staat dus tot hij eigenlijk tot zijn bestemming komt. En dan geeft hij de adem vrij. We gaan verder. Het is drie uur. De dikke duisternis is opgehouden. Sommigen van de omstanders dit hoorden zeiden... ...zie, hij roept Elia. Iemand liep op toe... Drenkten een spons met zure wijn, stak hem opnieuw op een riet, gaf hem te drinken, zeggende, stil, laat ons zien of Elia komt en hem eraf neemt. Ze willen nog steeds wonderen en tekenen zien. En Jezus slaakte een luide kreet, gaf de geest. Het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Dus in wezen maakte Yeshua een einde aan de tempeldienst. Want hij maakte de Toegang tot het heilige der heiligen open. Ook hij ging door zijn dood en zijn opstanding uiteindelijk het allerheiligste in. Dan mocht alleen de hoge priester komen. Yeshua is geen hoge priester, maar hij is het lam van God. Zijn bloed moest in het allerheiligste gebracht gaan worden om uiteindelijk bij de, of bij de kist met het geboden erin, ja, de wet van God met het verzoendeksel, wat de ware in de hemel is, want God zit op zijn eigen troon. En die is gevestigd op de wet van gerechtigheid. Hij moest uiteindelijk dadelijk naar de hemel toe. Het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. Heb je gelijk een idee hoe groot de tempel is van binnen. We zien hoe hoog dat dak heeft gezeten van de tempel van Herodes. Toen het reeds avond geworden was. Kwam omdat het voorbereiding. Dat is de voorzabbat was. Dit is een hele rare vertaling. Je moet het thuis maar eens nakijken in 4, 5, 6 andere vertalingen. Het lijkt wel of ze er uit willen tot dit gewoon de voorbereidingsdag is. Ze willen bijna suggereren het is de Sabbat, Want de sabbat komt daarna. Dus ze zeggen eigenlijk al, hij is hier in de sabbat. Nee, we hebben dan het einde van de 14e Nisan Dat is de voorbereidingsdag. Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad, die ook zelf het koningschap gods verwachtte... Hij waagde het naar Pilatus te gaan om het lichaam van Yeshua te vragen. Het bevreemde Pilatus dat Yeshua reeds gestorven zou zijn. Puntje, puntje. Ik haal even de teksten tussenuit. Schonk hij het lichaam aan Jozef. Hij zei, akkoord, neem hem maar mee. Die, kort, die soldaat hadden gezegd, nee hij is gestorven. Deze kocht linnen. Wie kocht er linnen? Jozef van Arimathea kocht linnen. Legde hem in het graf. Later kun je nog zien dat hij 30 of 33 kilo uh, zalf meeneemt. Een balsen meeneemt. Dat had hij ook aangeschaft, alleen dat staat hier niet. En hij wentelde, even kijken, hij legde hem in een rots dat uitgehouden was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Dus wie heeft dat graf gesloten? Heeft Jozef gesloten. Samen met, hoe heet die man ook weer? Nico de Mes. Want die hebben hem daarmee geholpen. We lezen later ook dat die vrouwen nog specerijen moesten kopen. Weet je nog, toen we het over de zondagpreek hadden? Dat staat allemaal hier nog even van los. Eén ding is duidelijk: die vrouwen die zien nog dat dat graf gesloten wordt. Daarom heb ik het plaatje er maar even zo bij gezet. Dus hij kocht en legde hem in een graf. Een rots uitgehouden was. Hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jozef, zagen waar die was neergelegd. Dus ze staan erbij en ze kijken ernaar of het goed gegaan was. Dat was op de 14e Nissan, op de woensdagavond. Toen de vrouwen het graf verlieten, staat er. Wat werd er toen? De 15e Nissan. Want hij was tegen de duisternis begraven graf afgesloten. Die vrouwen keken ernaar en dan gaan ze weg. Dus daar gaat het over naar de Sabbat op donderdag. En dan staat er in Markers 16 vers 1, dit was 15 vers 47, het laatste vers van hoofdstuk 15. Hier staat dan, en toen de Sabbat, dat is de Sabbat van de 15e Nissan, dat is donderdag, voorbij was, kochten Maria Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen om hem te gaan, Zalven. Op welke dag kochten ze dat? Op vrijdag. Want dan was die Sabbat van het jaarfeest voorbij. Kon je op vrijdag de spullen gaan kopen. Dan krijg je de week Sabbat. Want het graf was nog steeds verzegeld. En als die Sabbat voorbij is. Dan kunnen ze pas naar het graf toe om te gaan zalven. Dus hier sluit je dan ook weer mooi aan op die zondagpreek. Ja, op die eerste dag van de week. Je moet het alleen op volgorde gaan krijgen. Lieve mensen hebben het gezien. Wij praten alleen nog maar over de 14e Nissan. We hopen de komende tijd weer wat andere dingen erbij te halen, zodat we weer heerlijk door Pascha heen kunnen gaan. Amen. Prijs de heer, Sabat Shalom. En voor degenen die nog naar willen kijken, laat we dit nog even staan met twee teksten eronder, zodat je erover kan discussiëren met elkaar. Prijs de heer.